bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbilalameen vandaag gaan we met paragraaf van de vrije licht bij de nawafil nawafil is de van nafila nafila betekent in de taal extra dus je alles wat meer is dan normaal en in de en hoe de fuqaha'a het hebben beschreven is het en toestaan dat wat niet een fard is, en ook niet wajib, en ook niet sunnah. Dus het is geen fard, het is geen wajib, het is geen sunnah. Uh, maar het is wel bijvoorbeeld een mustahad, of uh, bijvoorbeeld mandoob. Niet sunnah betekent niet dat het een bid'ah is. Nee, het betekent gewoon dat het niet de niveau heeft van sunnah. Zie het boek Jawara. En in het boek Nihaja, hij zei. Uh, Imam Kodori heeft deze paragraaf Nawafil, Beben Nawafil genoemd, terwijl hij ook Sunnangebeden heeft genoemd. Maar omdat de Nawafil algemener zijn, daarom heeft hij, zijn, heeft hij het Beben Nawafil genoemd. En hij is begonnen met de Sunnagebeden, want die zijn sterker dan Nawafil. Hij zei, Sunna. Sunnah betekent in de taal de uh, leefwijze of de wijze of het nou uh, slecht is of goed. En in de wet, en hoe het is geschreven door de Fuqaha, betekent het de levenswijze in de religie en uh, de daad in de religie wat geen fad is en geen wajib. Uh, en daarna zegt hij: Sunnah de salah en je solleert rakaat in bij de Tolu'i Fajr. De Sunnah in het gebed is dat jij twee rakaat bid nadat de uh, duim van de Fajr is ingegaan. Dus het gebed als die is ingegaan, in, in, dan is het Sunnah dat je twee rakaat bid. Uh, hij is met deze gebed begonnen omdat deze gebed. De meest sterkste sunnah is onder de sunnah gebeden. En daarom is er gezegd: het is dicht bij Wajib, Dus deze gebed, sunnah van Fajr. is dicht bij een wajib gebed. En daarom is een overlevering dat je het niet zittend mag bidden uh, o, uh, op een uh, rijdier. De volgende sunnah gebed is uh, vier een gebed, een vrijwillig gebed van vier rakaat. Die bestaat uit vier rakaat. Voordat je een uh, gebed van Doher verricht. En deze vier rakaat bestaat uit één teslima Dus je bidt een sunnah. Die bestaat uit vier rakaat. Dus precies zoals je Doher bidt. Alleen dan is het niet de vad van Doher maar de sunnah. Dus je bidt bid vier rakaat. Uh, als je. Bij de, als je wil je opstaan naar de derde rak'a, doe je eerst de shahud. En daarna sta je op voor de derde zonder du'a van beginning. Dus zonder dat je... Want als je begint met een gebed, doe je du'a van het begin van het gebed. Uh, bij deze gebed, als je dus... Je, je doet bij de tweede rak'a de shahud, je staat op voor de derde. Dan doe je dat niet. En dan bid je twee rak'a en dan doe je teslim en dan ben je klaar. Dus deze uh, navi, uh, deze Sunna bestaat uit vier rak'a't met één teslim. Dus vier rak'a't aan elkaar, bij de tweede rak'a teshahud en bij de vierde doe je teslim. Dus niet, want in andere mezheb, van een melke is het vier rak'a't maar twee twee. Dus eerst twee rak'a't en dan uh, teslim, einde van het gebed. En daarmee weer twee rak'a en dan weer teslim Maar in de Hanavi mezheb is het sunnah dat je vier aan elkaar En dat je maar één keer teslim doet En dat is aan het einde van de vierde rak'a En hij zei, dus als je opstaat naar het teshavud Van de tweede rak'a sta je op voor de derde rak'a Dan doe je geen dua. En dit geldt voor iedere sunnah mu'akkada Die bestaat uit vier rak'a Dus iedere gebed die sunnah mu'akkada is en het bestaat uit vier uh, hoor je niet bij de derde rak'a als je staat om eerst dua te doen voordat je gaat registreren in tegenstelling tot de mustahab gebed die bestaat uit vier daarin uh, doe je salat op de profeet sallallahu alayhi wa sallam de profeet, en doe je dua van istiftah dus uh, die dua die je doet bij de begin van het gebed en je zegt a'udhu billahi min Shaitan al rajim uh, dit geldt dus, de gebed de... die moestheb is en geen zinna mu'akkada, die bestaat uit vier rakat. Maar in shalhaelmonia, zegt uh, Hadabi Sarir, hij ah, zegt, dat wat, uh, wat de vrouwen hebben gezegd over dat je bij de, bij het gebed die bestaat uit vier rakat en moestheb is, maar niet zinna mu'akkada, dat je bij de derde rak'a, uh, Doa doet en billahi min de billahi Bidlay shaitani Shaitan Rajim zegt, dit is niet overgeleverd over de vroegere imams, dus van de Hanafi mezheb Dit is slechts Ijtihad van de latere imams. Dus hebben ze daarmee. Uh, volg het als je wil, volg het als je het niet wil. Dus uh, dat is je eigen keuze. En de volgende sunna is twee rakaat. Een gebed die bestaat uit twee rakaat. Na Salat al-Dohar, dus als je klaar bent met de Fard van Dohar, bid je twee rak'a'at sunnah. En als Salat al-Asr ingaat, dan is het, dan is het mustahab, dus geen sunnah, maar is het mustahab om vier rak'a'at te bidden voor de Fard van Asr, en met één taslim, dus vier aan elkaar. Dit gebed is mustahab. Maar je kan ook twee raka'at doen, dus een mustahab gebed die bestaat uit twee, maar de, als je vier doet, is dat beter en twee raka'at na Salat al-Maghrib, en deze zijn Sunnah Mu'akkadah, dus dat je een gebed nadat je de vader van Maghrib gebed hebt verricht, bid je twee raka'at. Dit is Sunnah Mu'akkadah, gebed die bestaat uit twee raka'at en. Als de azaan van Salat al Isha ingaat, bid je, is het de mustahab om vier rakaat te bidden Met één taslim, dus vier aan elkaar En vier nadat je de vad van Isha hebt gebeden Deze zijn beide mustahab Er is een hadith overgeleverd uh, en Marfo daarvan of Malkuf van de Sahabi is sterker, maar hij is in de chukm van Marfu'a. Dat een van de Sahaba, als ik me goed herinner, Ibn Omar of Ibn Mas'ud, die zei. Als je vier bid na dat je Isha ja, hebt gebeden, dan is het alsof je die vier rakat hebt gebeden in Laylatul Qadr. zelfs de beloning als je het zou bidden in Laylatul Qadr. Dit heeft een Sahabi gezegd. Maar dit is iets waar een sahabi hij kan het niet uit zichzelf hebben verteld. Het is niet zijn eigen istijd. Dus dit heeft hij, dit, dit moet hij wel van een van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hebben gehoord. Dus is het hukum van marfu'. Dat houdt in alsof de profeet het heeft gezegd. Het is gewoon dat de profeet het heeft gezegd, sallallahu alayhi wa Dus vier wak uit voor Isha is Mustahab en vier rak'aad na vader van Isha is ook mustahab beide vier aan elkaar vast hij zegt dit is uh, de volmaakte maar als hij uh, alleen maar twee wilt bidden dus uh, als je twee rak'aad bidt Nadat je fat van Isha hebt gebeden, dan is dat sunna mu'akkara. Dat is sunna mu'akkara, twee rak'aat bidden. Maar vier is beter. In het boek le zei hij, de bewijs voor al deze sunna en mustahab gebeden die zijn genoemd, is over de profet van uh, sallallahu alaihi wasallam. Uh, diegene die dagelijks twaalf rak'aat bidt in een dag en een nacht, Allah zal een huis voor hem bouwen in de paradijs, overgeleverd door Ibrahim Muslim een andere overlevering van hadid. en hij zegt uh, hij, hij, hij, uh, uit deze twaalf rak'at bestaat niet de vier voor asad en ook niet de vier voor de Isha daarom zijn ze mustahab en niet zijn nemoe want de profeet deed het niet altijd en hij zegt eh uh, hij, hij noemde twee uit na de Isha. En in de andere is er genoemd vier. En vier is beter. Maar twee na Isha. Zijn sunnah mu'akadda. Maar als je vier doet is het mustahab. En de sterkste sunnah is, is de sunnah van fajr En daarna komt de vier uit voor Zohar. En daarna zijn al die gebeden daarna allemaal gelijk. En als de als tijd voorbij is gaan. Dus. Uh, je hebt al de fout van gebeden, dan kun je niet meer de uh, sunna van Doher, de sunna voor Doher inhalen. Dus als de tijden van de sunna voorbij zijn gegaan, dan kun je ze niet meer inhalen. Behalve sunna van Fajr. Dus als jij uh, de moskee binnenkomt en de imam is al aan het bidden. Salat al-Fajr vart, en eh, als je bezig zou houden met Sunnah, dan zou je hem niet, zou je, zou je de jama'a niet halen. Dan zou je die Sunnah al-Fajr nog kunnen inhalen, voordat de zon, voor het doher. Dus voor het zou je het kunnen inhalen. Dus zolang het geen zohar is, dan kun je Salat, die Sunnah van Fajr, inhalen. Volgende vraagstuk is de nafila, dus de sunan die gebeden worden in de dag. Daarin heb je de keuze om, om, die, uh, dus om te bidden twee raka'at en, en, en dan doe je te slim. En dan doe je weer twee raka'at en dan doe je te slim. En als je wilt kun je vier raka'at bidden aan elkaar en pas te slim doen bij de vierde, en het is makro. Om meer te bidden, dus je bijvoorbeeld bid 6 vast aan elkaar en je doet pas te slim bij de 6, dat is macro. En na fila van de nacht, dus van de avond en de nacht, uh, Imam Abu Hanifa rahimahullah heeft gezegd: als je 4 rakka'at aan elkaar bidt of 6 aan elkaar. Of acht aan elkaar, dan is dat toegestaan. Dus je, je bid achter elkaar uit en je doet pas te slim bij de achtste. Dan is dat toegestaan zonder dat het macro is. En meer dan dat is macro. En het beste bij Imam Abu Hanifa is dat je, als je vrijwillig gebed bent, dat je iedere keer 4 aan elkaar en dan te slim. 4 aan elkaar en dan te slim. In de dag en in de avond en nacht. Maar de twee studenten van imam Abu Hanifa, zij zeiden Omtrent de vrijwillige gebeden in de dag Hebben ze dezelfde mening als de imam Abu Hanifa Maar in de avond en de nacht zeggen zij Je mag niet meer dan twee lakken uit Dus je, je mag twee sunnah bidden, een beetje twee lakken uit doe je te slim En dan kun je weer twee lakken uit en dan moet je weer te slim doen en dan weet het weer tweede kaart en dan het slim doen je mag niet vier aan elkaar bijvoorbeeld dit is bij de twee studenten in het boek al diraya en in het boek al uyun uh, is er gezegd dit is de vette positie vanwege de hadith die hierover is overgeleverd maar de allama uh, allama is uh, een versterkingswoord nadruk leggen op geleden dus groot geleden Qasim in zijn boek Tashih uh, zei hij: uh, Hij heeft uh, hen uh, niet in gelijk gesteld. Hij zei: Nee, de mening van de imam is sterker. Een imam Al-Burhani, en imam Al Nasafi, en, en imam Sadr sharia en andere juristen in de hanafi zij zeggen: De sterkste is de mening van imam Abu Hanifa. En zij hebben de bewijs daarvoor gegeven. In hun boeken tot hier, en dan gaan we volgende keer verder met wat betreft reciteren in de navela. En als je bijvoorbeeld je gebed ongeldig maakt in de navela, koola hada wa stafirollah li welkom, stafirol in na wa rafah al rahim. Subhanahu rabbika rabbil izati amma yisifoon wa salam al mussaleen alhamdulillah rabbil alameen.